Vrouwen Wel het van vroeger en de baken staat en om de halbot zegt, door spullen als kind in uw wereldje klaar, al drum kom je door volk terecht. Verdijn is toch ik kon hij dus gebruik, verdan er is bij weer. Af zo'n vrede hoge zaam, de schiel, toch het vergeetje naar weer. Vroge, vroge, waar gij de tijd toch vlug? Pas, za, si, de ja, denk kom terug. Het geluk van jouw jeugd, goeie lood, de pas aan, of Dood. En als je angst bent in het woord vroeger dat was dan kom je al snel aan de brood. Dan smoken glas ranja's, nou, ziedoorans, heet een ijsblad van noorden op de plee. Op z'n dag een poos daar waren onze chips, ja eigenlijk, we waren al gehouden, tevreden. Vroeger, vroeger. Za, zie alle ja, die komt dan niet terug. Ik zof kom uit langs met de wieren die stil, verilde ze die sponster, maar ik zit op de brood staan dat zak je op het komt toch altijd te kort. Dan atten we nog poffen de boon nu de weg, zelf weer als die zon nog lijkt. Zijn we niet, je bent me erin, we zijn gewoon business life. Vroeger, vroeger, laat gij dit niet afvloeren. Pas als je alweer, ja, ding komt alles, ja, ding komt alles, ja, ding.